van 8 uur. Joris de met het NOS journaal. Het supportershome van Ajax in de buurt van de Amsterdam Arena is voor een groot deel door brand verwoest. Het is deels ingestort. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er was volgens de brandweer weinig gevaar voor omwonenden omdat in de buurt van het clubhuis vooral kantoorgebouwen staan. Het supportershome van Ajax brandde tien jaar geleden ook al eens af. Die brand was aangestoken. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië is overleden. Hij was 90 jaar. Zijn functie is overgenomen door zijn halfbroer Salman. Abdullah was officieel koning van het conservatieve Saoedi-Arabië sinds 2005, maar hij leidde het land ook al de tien jaar daarvoor, wegens ziekte van zijn voorganger, koning Faad. Abdullah probeerde zijn land te moderniseren en onderhield warme betrekkingen met het Westen. De Thaise oud-premier Yingluc Shinawatra moet voor de rechter komen, voor nalatigheid. Ze wordt aangeklaagd omdat ze rijstboeren een te hoge subsidie heeft gegeven, wat Thailand miljarden kostte. Als ze schuldig wordt bevonden kan ze een zelfstraf van 10 jaar krijgen. Yingluck werd vorig jaar afgezet wegens machtsmisbruik. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Cuba over toenadering zijn positief verlopen en bieden uitzicht op verdere onderhandelingen. Dat zeggen de ambassadeurs van beide landen. Er blijven wel grote meningsverschillen over de mensenrechten... maar daar wordt in de komende weken verder over gepraat. Nederlanders doen iets meer aan sport dan tien jaar geleden. 56% sport iedere week, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral wandelen, hardlopen en fitness zijn populairder geworden. Mensen die dit doen, sporten steeds vaker alleen... of in zelfgeorganiseerde groepjes, zegt het SCP. Een kwart van de Nederlanders sport niet of nauwelijks.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 Can be almost bliss just as long as I get ...waarmee ik de ZFM Jazz altijd graag wil beginnen. ZFM Jazz, goedemorgen luisteraars. Vandaag weer gevuld met uh, mooie dingen uit de platenkast... ...van Peter den Boer, die het ook presenteert. Mulder mulder, daarmee begin ik altijd. Omdat ik een warm hart toedraag aan uh, zowel muzikanten uit de regio als uh, een Nederlandse muzikant, Maar dat is inmiddels bekend. En mijn eerste blokje... gaat daar dan ook over. Mulder en Mulder. Ook omdat uh, ik de aandacht erop wil vestigen... dat vanmiddag een optreden is... in Tennisclub De Glee met Mulder en Mulder. En waar zesje muzikanten ook van harte worden uitgenodigd. Als speciale gast is daar Wouter Kiers. Maar daarover straks meer. Vandaag... Zoals ik al zei, een blokje Nederlands en ik ga van start met een uh, opname van de Millers en een uh, bezetting. Herman Schoondewald, Frans van Bergen, Matt Matthews, Koen van Nassau, Paul Ruis, Aart Nijhuis op de bas, op de Moderna Gitaar, Tony Nusser op de drums in het nummer Coquette. Koket. Ik wil nu eens laten horen van uh, twee Nederlandse toppers... die uh, samen op de cd zijn gezet zonder verder begeleiding. En dat zijn uh, Pim Jacobs... die als begeleider te horen is van Rita Reis. Rita Reis, overleden in 2013. Die gaan we nu beide horen in... Uh, number one well, brown the silver and henderson you're the cream Koffie. Ritterijs samen met Pim Jacobs. Ik ga haar nu nog een stukje laten horen. Uh, Ritterijs met een uh, fantastisch combo waar de bariton uh, bovenuit spettert. Uh, uit de CD Het Beste van Ritterijs, nummer Gone with the Wind. day's kisses are still on my lips. I had a lifetime of heaven at my fingertips. Now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with the wind. The gladness that filled Vandaag door het trio van Dave Brubeck. Een opname uit 1956. Typisch Brubeck met de uh, muzikale grappen altijd in zijn stukken. En in dit geval de verdubbeling van het tempo. En dan weer terug naar het oude tempo. En dat een paar keer herhaal. ZFM jazzluisteraars weten dat wij ook een warm hart toedragen aan uh, vocalisten. En in dit geval wil ik iets draaien van Diana Washington. 39 jaar oud geworden, gestorven aan een overdosis, uh, afslankpillen, omdat ze heel haar leven tegen haar uh, overgewicht vocht. Is uh, acht keer getrouwd geweest in dat korte leven... maar heeft fantastische dingen op de plaats gezet. Waaronder... I got a kick out of you.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 Terrifically too Yet I gonna kick out of you Thank <laughs> you. as do get a kick out of you Diana Washington I got a kick out of you ze heeft uh, ook nog prachtige opname gemaakt met uh, Brooke Benton Brooke Benton die oorspronkelijk uit de, uh, uit de gospelwereld kwam en zich vervolgens uh, begaf in de, in de Mengeling van jazz, rock and roll, rhythm and blues. En wij gaan hen samen nu horen in een uh, stuk I Believe. dark as night a candle glows I believe for everyone who goes astray in Londontown. Archie Shaw... die in één klap... wereldberoemd werd in 1938... toen hij een... Uh, stuk van Cole Porter... op de plaats zette. Het nummer Begin the Begin. Dat was dan ook uh, gelijk het begin... van zijn onwaarschijnlijke carrière. Hij is... Uh, in de periode 1935-1945... Uh, door het leven gegaan... als de koning van de klarinet En later natuurlijk van de troon gestoten. Een beetje. Door Benny Goodman. Uh, wat is er over bijzonders te vertellen? Ja, sommige mensen hebben bijzondere dingen. Uh, <laughs> hij is drie keer getrouwd geweest. Op zich niet bijzonder, maar wel dat hij steeds met een actrice was. Eerst met uh, Lana Turner. Daarna met Ava Gardner. En vervolgens met actrice Evelyn Keynes. Het zei zo. ZFM Jazz gaat nu iets laten horen van Coleman Hawkins, de sterksverlist bij Ellington. En dat is het nummer Sweet Lorraine. Ja, dat was uh, Sonny Stitt. En uh, met een stuk The Sharp Edge. Sonny Stitt is begonnen met de Big Band van Billy Edstein. Eckstein en later heel veel gespeeld met Bud Powell. We gaan nu naar Oscar Peterson, Blue Moon. Peter Peterson was dat. ZFM Jazz uh, weet dat er uh, veel van de luisteraars ook buiten het luisteren naar dit programma geïnteresseerd zijn in jazz. En dat wel eens links en rechts live willen horen. Nou, vandaag kan dat op verschillende plekken. In uh, uh, de reeks concerten die uh, meer jazz geeft, speelt vandaag in Nieuw-Vennep in de rustende jaren. Het trio van Diana Beerta, zangeres, pianiste. En in uh, Hillegom speelt onze eigen Adam Spoor. In De Zuilen, aan de Zandlaan. In het proeflokaal van de Jopenkerk. Het proeflokaal van de Jopenkerk. Dat is in de Waardepolder speelt de Big Band Cabanza. Ook niet mis. In het Wapen van Bloemendaal speelt de Robert Housefield Blues Band. En als we dichter bij huis willen blijven... vanmiddag speelt mulder en mulder met een aantal gastmuzikanten, waaronder Wouter Kiers, de fantastische teno gewoon bij ons in de glee, tennisclub de glee... gratis toegang, gratis parkeren, eh, aan de Kennemerweg... vanmiddag allemaal. En al die muzikanten zijn wellicht min of meer ooit geïnspireerd... door Lester Young... Die we nu gaan horen met I Got Rhythm. Kunnen we aan toevoegen. Daar wordt gemusiceerd, zullen we maar zeggen. Het is tijd voor uh, een slow nummer door de Big Band van Harry James. Harry James die uh, wordt beschouwd als aanhalingstekens openen de ontdekker van uh, Frank Sinatra. Hij heeft een Big Band gehad waar hij uh, veel furoren mee maakte, fantastische dingen deed. En wij gaan hem nu horen in een slow nummer Up a Lazy River. Harry James met de uh, Up a Lazy River. ZFM Jazz, luisteraars. Uh, het eerste uur zit er alweer bijna op. En uh, we gaan zo meteen u graag meenemen. naar nog een uur, tweede uur ZFM Jazz.